Ik ben Ismaël en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog steeds treinproblemen in het noorden van het land. Door een poging om koper te stelen rijden nog zeker tot drie uur geen treinen tussen het Harde en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad. Deze reizigers balen. Het is echt balen. Dat is mijn eerste werkdag. Ja, heel vervelend. Echt lastig. Maar ja, wat doe je eraan? Ik kan u al vertellen, u moet dan via Deventer. Oké, okay. gaan we via Deventer. Of u kan met de bus richting, uh, richting het Harde? Nee, nee, dan gaan we via Deventer. Mensen krijgen het advies om te reizen via Deventer of om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. Het AIDS-fonds zegt dat de gevolgen nu zichtbaar worden van Amerikaanse bezuinigingen op HIV en AIDS-bestrijding in het buitenland. Mensen die hulp nodig hebben krijgen geen behandeling meer, klinieken zijn gesloten of er zijn geen medicijnen. Oeganda wordt het hardst getroffen. Zoals binnen drie maanden in een lokale kliniek 25% van de baby's geboren met HIV. Voor het eerst in 47 jaar is er weer een Nederlands staatshoofd in Suriname. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn geland in Paramaribo... en worden straks officieel welkom geheten. Jarenlang lag een bezoek van ons staatshoofd aan Suriname heel gevoelig... dus ligt er nu extra veel druk op, zegt verslaggever Simone Tucker. Het moet slagen. Toch wordt er in Suriname verschillend gedacht over de komst van de koning. Sommigen zijn er blij mee, maar er is ook een groep Surinamers... die vindt dat de koning meer moet doen dan alleen excuses maken voor het slavernij. Verleden. Zij willen dat hij met iets tastbaars komt voordat ze zich kunnen verzoenen met dat pijnlijke verleden. De koning praat vandaag ook met mensen uit de inheemse gemeenschap. Zij willen graag dat hij ook in Suriname excuses maakt voor het slavernijverleden. Jimmy van de Water uit Leiden heeft een heel apart huis. Het staat vol met bijzondere spullen die hij kocht bij kringloopwinkels. Zoals oude kasten, schilderijen en heel veel wijnglazen. Hij noemt het zelfs zijn Leidse Louvre omdat het huis eruit ziet als een paleis. Je zou de inrichting een rommeltje kunnen noemen, maar dat ziet Jimmy zelf anders. Het heeft een historisch tientje. Het lijkt misschien bij elkaar geraapt zootje. Maar toch overal zit een connectie. Dus het is bij elkaar geraapt, maar geen zootje. De inrichting van het huis heeft wel één nadeel. Het afstoffen van de bijzondere spullen kost veel tijd. Dan het weer op steeds meer plekken grijs met wat motregen. Er staat een stevige wind en is een graad of zeven. ZFM Verkeersinformatie.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 De zon op je huid en het zand tussen je tenen. Voel je hoe mooi het dorp is, het doet je hart toch strelen in de zon overdenen. Gelukkig vertalen. Alle kleuren en alle geuren, een vol van verhalen. Haring op die, wat dat in kebbal, smaak wil je gelukkig vertalen. Goedemorgen, Zandvoort.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 En waarom ben je in onze uitzending Nieuwgoed? En daar beginnen we maar even mee. Jij wordt ambassadeur van, uh, van de Krocht. Ja, wat een eer hè? Ja, wat leuk. Is het ja, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh? Nou, dat was wat begon met culinair Zandvoort. Ja. Toen, uh, nou, daar, daarom heb ik dat liedje ook geschreven. Ja, Wereldse smaken, hè? Ja. Toen heb je, dus, ja, die heb je geopend en, toen, ja. Uh, dus dat ja. liedje is ook speciaal daarvoor ges geschreven. Zandvoort, ja. ieders geluk. Ja. Met alle kleuren en geuren en smaken. En, uh, maar goed, uh, toen uh, trad ik op met een oogoperatie. Uh, ja. Maar, ja, klopt uh, dus ja. Had je nog ik, een, uh, uh, ik zong een smartlab ja. als Mankanelis. Dat ja. was ik. Ja. Um, <laughs> en, en toen ben ik gevraagd uh, of ik anders Want ik woon hier ook. Dus, ja, je woont dus, in Bentveld, dus, heb ja, ik. Ja, maar Zandvoort is dan mijn New York. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ons dorp. Ja, en, ja. Um, dus uh, dat, dat liedje van Wim Sonneveld, uh, mm -hmm. Dorp. Ons is dorp, dus ja. Dat voor mij Zandvoort. Oké, okay, wat leuk. Ja. Uh, maar... Um, dus toen uh, ja, het theater wordt herbouwd, uh, komt ja. er opnieuw tot leven. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik uh, daar Amstel 300 Dat Wat hartstikke leuk. Ja. Is voor mij een enorme eer. En samen met uh, waarschijnlijk Kees van Amstel. Dus oh, met uh, ja, Kees Kamakee van Amstel. ik ook, is ook voor de. Ja, dus, uh, ja. En die is ook uh, staan voor de. Ja, wat er. leuk. Dus wij gaan samen uh, de kaart trekken om het theater uh, weer te maken. Kijk aan, kijk aan. En, ja, en ja, hebben jullie al ja, ik... enig idee over wat, hoe jullie dat gaan aanpakken? Nou ja.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 Uh, dus uh, ja, dat gaan we allemaal doen. Dus de, de, de, de bedoeling is dus eigenlijk dat er meer nationale voorstellingen ook in, in stand worden ja, komen. Ja, de bedoeling is, want dat hadden we niet in ons doel. Nee, helemaal niet. We hebben meer gebruikt als een cultureel centrum voor de Ja, en uh, de toneelvereniging Winmelding, ja, die ja, gaat het open. Die gaat de eerste voorstelling doen, trouwens. Wat waarschijnlijk nog steeds blijft, mm -hmm. Dat is natuurlijk het mooiste wat er een heel dorp bij elkaar komt mm -hmm. in, in een theater. Ah, ja. Ja. Maar de bedoeling is ook dat uh, nationale uh, Ja, komen optreden.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 Ja, de, dat we dingen naar een morgen verschuiven, ja. uh, betekent eigenlijk dat je vandaag al uh, verloren bent. Ja, uh, ja. En ook, ik, ik moet altijd, als ik s'nachts mijn wekker zet, dan denk ik, wat een vertrouwen in een morgen. Ik ga er dus al vanuit dat ik s morgens wakker word, ja. misschien helemaal niet. Nou ja, dat, die kan ja, er ja, is redelijk die groot aan Ja, ja, die ja. Planen, daar gaan we vanuit, maar ja. dingen verschuiven naar een morgen is toch altijd een beetje verkwisting van ja. vandaag. En soms is het te laat. Ja, ja, dat, dat, soms, dat, bij, bij, dat is heel het zo. Heel vaak doen. is het te laat eigenlijk. Ja. Maar de voorstelling is meer, um, meer het besef van elkaar. En ja, ja. Het besef van je eigen dromen en elkaars dromen. Um, ja, het, het is een comedie hm. met een stukje, uh, ja, uh, met een stukje uh, filosofie en poëzie. Ja, ja, ja. en deze ja. voorstelling heb je natuurlijk al meerdere keren gespeeld in ja. het land. Uh, in het hele land, zoals ja? ik, overal. Dat dus gaat je, goed. Ja, dat gaat. ik ben echt elke dag dankbaar ja? op mijn knieën dat ik uh, dit kan doen. Het is het leukste beroep wat ja. het is, cabaret. Vooral, cabaret is natuurlijk een stukje spiegel van de tijd. Ja, zeker. Het is een spiegel van de maatschappij. Ja. Ja. Uh, de maatschappij die uh, verkleurt, verandert. Ja. Een mooie zin, voor sommigen in een minder mooie zin. En als je daarmee mag koketteren mag en, en ja. uh, met humor een spiegel mag voorhouden... Uh -huh. dat we met elkaar denken en voelen...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 De, en en geboren in Friesland, Turkije, neem ik in Friesland. Ik ja, ja, Friesland ja, is, uh, in Turkije, ik kwam in yeah. Friesland. Oké, okay. oh, je bent uh, toen naar Friesland gegaan, ik, okay. ik, ik kwam naar Friesland, maar mijn vader was leraar en die uh. werd uitgezonden. Dat was een soort uitwisselingsprogramma van de overheid, uh. dat de Turkse kinderen de taal niet beheerst. En hij uh. was wiskundeleraar en wiskunde is uh. internationaal in ieder taal. Dus toen werd hij uitgezonden en toen kreeg hij een contract van vijf jaar. En uh. Uh, ja, hij wilde niet zijn vrouw en zijn kinderen uh, alleen achterlaten. Nee, dat begrijp ik. Ja. Dus toen kwamen we mee. Uh, maar goed, dan, als ik dan mijn naam zei, dan zei mijn buurman... hè, huh? wat? Is Martin, ik weet ik neem daar wel... Ja. Ja, de vertaling. Uh, hij vond ja. een heel te ingewikkeld, ja. dus ja. hij noemde mij Puk. Dus ik werd gewoon gedoopt op Puk. Ik heet in Friesland dan gewoon oh, Puk. Oh ja, Puk. <laughs> en, uh, dus dat was mijn Nederlands-Fries. Oh, uh, daarna, uh, nou, ja, daarna verloor ik mijn ouders op mijn vijftiende. Toen ah. ben ik uh, opgevoed door katholieke nonnen in Steenwerken Volt... Um, ja, en dat was weer een andere ontwikkeling. Wat heel mooi was. Van, daar ben ik wel dankbaar voor, eigenlijk. Um, en daarna naar Amsterdam om te studeren. En toen werd het Haarlem. En ja, nu Zandvoort. En het is ook nog ja. steeds dichter bij Zandvoort, natuurlijk. Steeds, ja, ja, zo is het. Steeds ja, dichterbij. Is mooi. En, ja. en valt het goed daar in uh, Bentveld? Ja, ja daar neem wel uh, ja. ik, ik woon op een hoekpand. En ja. bij de. Uh, bij de Hockeyclub, roodwit ja. noemen ze me de Marokkaan op de hoek. Oké, okay, ja, heel leuk. Ja, ja, ja. <laughs> ja. uh, ik, ik zag een, een, een uitdrukking in de NRC, uh, uh, zo werd jij getypeerd. Uh, het grootste wapen van haar is de vl vliederachtige sarcasme.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 Um, en dat stukje vind ik een rijkdom, dat Tuurlijk. we dat uh, ja. kunnen doen. En ik hoop dat we dat blijven <coughs> doen, eigenlijk. Het gaat ook voor ja. de ja. buitenlanders. Laat zei iemand echt van, oh, die rotbuitenlanders ook. En toen zei ze, oh, sorry. <laughs> uh, en toen zag ze mij zitten. Zei, sorry, ja, jij het helemaal mee. niet erg. Uh, maar er was ook, uh, dan, dan kwam er ja. een feestje aan. En ik kende veel mensen niet. Eentje stond op, die zag mij. En toen zei hij, hey, mevrouw Jerli, ik ben volgens het vakje Israël. Ja. En, en toen dacht ik, nou ik, zei, nou, ik ben voor het vakje de mens. Um, ja. En dat vind ik, ja, uh, lastig ik, ik vind het vakje Israël, hij, hij gaat al van uit dat ik voor een vakje Palestina ja. zou moeten zijn. Maar ik ben gewoon voor een vakje de mens. Als een baby daar doodgaat, dan kan het me echt niet schelen wat de nationaliteit of nee, ja, het, ik, of het ja. geloof is. Het is een kind, een mens die doodgaat. Ja, ja, ja, ja. En dat, uh, dat hele discussie over al die landen, mensen vergeten continu.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 naar buiten uh, te brengen. Ik heb uh, nog niet gezien. Is dat ja, de Krocht.nl of zo? De theater de Ik ga even of kan vinden. Ook de hele programmering van de Krocht wordt komen. Ja, daar komt er ook winters op. Op staan. Je kan alle kaarten kopen voor alle voorstellingen, ja. Ja. ook die van mij natuurlijk. Ja, nou, begrijp ik ja, ja, ja, ja. Maar, Die staat al, trouwens niet op jouw, uh, op jouw website. Ik heb nog even op jouw website gekeken. Er staat er nog niet. Nee, op. omdat die de de, de de theaterboekingen worden een jaar van tevoren geboekt. Oh, op die manier, ja, En die die gaat net open, dus die is net geboekt, dus nog nog niet, maar hij komt mm -hmm. erop te staan. Ja. En 14 februari is de opening van het theater. Ja, dat dus klopt. Ja. De feestelijke opening. Hè? Ja. van de liefde. Ja. Dus kom met ja. liefde. Ja. Ja. Um, uh, en daarna, uh, ja, 21 februari treden ik op. Maar heel veel... Uh, optreden staat erop en mensen kunnen volgens ja. mij elkaar te kopen Hartstikke om, maar, leuk voor ja, Alle Ja, helemaal goed. Hey, we moeten bijna afronden, maar ik, ik, ik wil er nog met één ding over jou hebben, hmm. uh, met jou over hebben. <laughs> dat, is, dat is die granadepelsten. Ja. Jij hebt een in, in boek geschreven in 2001 dat heette De granadepelsten. Ja. Nou, dat moet natuurlijk in Standvoort uh, uh, gaan dat belletje doen rinkelen. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je nou, daarop om een granadepelster ja, te halen? Moederpelden gaan halen. Ja, moederpelden gaan halen. En uh, ja, één zak kostte toen 25 gulden. Uh -huh, uh -huh. Dus ik heb jarenlang alles wat ik kocht uh, berekend in zakken garnalen. Ja, ja dus maar dat was in Friesland in die dat tijd. Was een, wij, ik kwam dus aan in Herenveen. Oh, okay. En, um, dus ja, het was in Friesland daar ja. uh, pelde mijn moeder granalen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja jij vroeg net uh, in het voorgesprekje van: wordt er in Sanford ook nog gepeld? Maar dat is dus wel degelijk het geval, Ja, Dat hoor. wist ik niet. Dus wist we je dat niet? Ja, ja, niet? Dus we ja, ja. ja. wordt nog steeds ja. thuis ook. Gewoon. oh ja, zeker. Ja. Ik kan ja, me gewoon ja. opgeven voor. Ik ben echt een super. Want nou, we hebben, we kampioenschap. We hebben tot voor kort het Nederlands kampioenschap Galenpellen pellen gehad. Als het weer komt, laat het Ja, ik begreep dat het misschien weer terugkomt, maar. Ik hield mijn moeder heel vaak met pellen en ik zei: mag je er goed in of niet? Wat?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 En als je via de website op het uh, icoontje cabaret klikt, dan uh, kom je vanzelf uh, bij de tickets die je kan kopen voor, uh, ja, voor jouw show. Maar dan wel, hoe heet dan, wat de naam van die? De, website Krocht, van? de Krocht. De Krocht, Krocht. Krocht. Zandvoort. Krocht Zandvoort. Krocht Zandvoort Krocht. Via Google Krocht Zandvoort, Zandvoort intikken en dan kom je bij de website. Oh, Oké, okay. nou dat, Heel dan, dat komt helemaal goed. Heel makkelijk. En een mooie website zo <laughs> ja, absoluut, in. absoluut. Ja. Nou, Neil, uh, mag ik jou hartelijk danken Dank uh, uh, voor jouw, jouw komst.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 Ja, uh, vereenzaming. Ja. En niet alleen in je eentje zitten achter de graniums, maar ook dat je soms eenzaam bent ja, met elkaar. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Misschien een tikkeltje erger is. En theater uh, is toch een soort medicijn voor gevoel. Absoluut. Dan, ik ben erg benieuwd naar de voorstelling. Ik ga zeker uh, kijken. Uh, nogmaals hartelijk dank. en wij gaan Dankjewel. Even Tot even. Dan. Jullie ja, ook nog een keer. We gaan door met. I can't blame anybody for saying so. I think I'll bury myself deep beneath the ground. on my head and before I go to bed gaily underneath the blanket go <laughs> That's the way Het vijf voor half twaalf. We gaan door ja, ja. met onze uitzending. We hebben net geluisterd naar Gilbert van ja, Met niet de Blanket. Het is mij ook maar ingefluisterd. Maar uh, <laughs> ja, ik weet het niet aan mijn hoofd. Uh, nee, maar het hoeft ook helemaal niet. Dus nee, daar, hebben we voor. Daar, voor. daar hebben we Marja voor. Absoluut. We hebben aan de lijn, als het goed is, uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemiddag.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 Uh, want uh, uh, mensen zijn vaak niet voor niks weggegaan. Ook omdat ze waarschijnlijk in, misschien wel in het gebied woonden. Uh, wat nu in puin ligt. Dus voordat het allemaal weer uh -huh. opgebouwd is. Dus dat is ook niet 1, 2, 3 aan de oor schat ik zo in. Uh -huh. Ze zijn over anderhalf jaar is het afgelopen. En uh, ze staan klaar met hun koffertje. Ze gaan, uh, terug. gaan we weg, maar dat denk je dus ik niet. Ik denk uh. dat dat proces ook ietsje langer duurt. Maar oké, okay, uh, ik, ik hoop wel dat het wel gebeurt. Uh -huh. Voordat die oorlog stopt.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 komende twee, drie jaar. kan je gebruik maken van deze flexwoningen. Ja. en ondertussen ben je bezig met het woningzoeken. Ik volgens mij, is daar niks mis mee. Ja, oké, okay, nee, dat begrijp ik. Um, nou ja, de omwonenden. Uh, ja, die hebben er. Uh, tenminste, dat werd wel duidelijk uh, afgelopen woensdag. toch wat moeite mee. dat nu. Uh, alleen, zeg maar, uh, dat. dat uh, uh, gebied op de, in, in, aan de Keesomstraat is uh, wordt onderzocht. Waarom uh, waren er nog andere plekken die eventueel in aan aanmerking kwamen? Nou, heb ja,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 Ja. Die wij willen hebben. En daar moet de Raad dan uiteindelijk uitspraken. Uiteindelijk. het ja. ook met tien jaar doen nu. Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar goed, uh, er is wel gekeken ook bijvoorbeeld hier naar uh, het terrein wat naast onze studio ligt. Op uh, de tolweg. Ja, ja en, die, uh, hebben wij, die hebben wij afgewezen omdat het gewoon te klein is om daar uh, 120 uh, Oekraïners uh, te, te zetten. Uh, ja, ja, uh, ja, ja. Dus, dus dan zit je midden in de woonwijk. En Peder Zuid vind ik niet ideaal. Waarom niet?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 ...dat we hebben gezorgd dat we, dat we uitwisselingen hebben... ...dat we in de NH nog een hele lange ja. tijd mensen kunnen opvangen... Ja. En, en, en, ...en dat we een, een deal hebben gesloten, hè, een ruil, met, met Velsen. Met de gemeente Velsen, nou, we waar... We maar doen, ja maar tot nu toe... Is dat wel zo? Dus wij doen, wij proberen op die wijze onze bijdrage te leveren. Voor ons is er ook geen ruimte voor een AZC-zand. Nee, oké. Daar hebben wij een punt achter gezet. Dat is heel duidelijk. Ja, nog één dingetje, er was van de week in het nieuws dat 8% van de sociale huurwoningen naar statushouders gaan. Geldt dat voor Stanford ook, dat percentage ongeveer?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 Om woningen te kopen. Nou, dat hebben jongeren ook niet, hè? Dus, uh... Nee, dus, dus ook niet. En, en daarom... Uh, nou, ja, dat is ook de ja. reden dat wij zeggen van... bijvoorbeeld, toch zou je op termijn ook in, uh, met flexwoningen wat moeten ja. doen. Nee, dus dat, dat geldt niet uh... alleen voor, uh, voor de problematiek van nu, maar... Ja. Uh, en daarom willen we ook dat die Oekraïners nu verhuizen zo snel mogelijk binnen ja. een jaar van ja. de curly zodat we naar die 500 Ja, die, uh, daar moeten woningen uh... 500 woningen gebouwd worden. Dat dus klopt. Het, het, het, is niet, het is niet ingegeven van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 Uh, Cultuuruitingen. uitingen Tuurlijk, ja. ja. Dus, eh, dus ook de muziekschool gaat, gaat daar zich meer in, be in bewegen. Wim Hildering. Uh, heel goed. En ook proberen ze jongeren daar meer danslessen. Ja, ja. Uh, dus we proberen er echt uh, ja. maximale invloed aan te geven. En ik denk dat het voor zoveel goed is... Op, ...op het sociale gebied...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 ja. Dat is opnieuw neergezet. Dat ja. heeft 2 miljoen meer. Ruim 2 miljoen. miljoen, ja. Nou, als je dat de afschrijvingen vanuit gaat rekenen. Ja. dan kost dat. Uh, dat zijn de afschrijvingen. Ja. Ze krijgen, volgens mij ze krijgen een sub subsidie van, van meer. Want ze moeten natuurlijk ook. Uh, ja. ze, ze, ze, ze, werken. ze doen hun activiteiten. Ja. ze moeten gas en en water. Kijk, ik, ik kan niet zeggen van. gaan jullie dat maar. Heen? Nee, dat begrijp ik. Je kon het niet En dat was doen, in het tweede natuurlijk ook zo. Alleen toen stond het gebouw op waarde nul. Ja. En we deden er niks aan. En, en nu hebben we een nieuw gebouw neergezet. En dat moet wel afgeschreven worden. Ja, zeker. En dat wordt dan omgeslagen aan een subsidie aan die stichting die het gebouw weer van de gemeente. Ik begrijp Niet, het. Maar feitelijk ja. Ja, nou, loopt het, het allemaal in elkaar over. Ja, het wordt uh, in ieder geval heel mooi. Ik. Ja. Uh,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 En ik wens nou, ik jou uh, heel veel uh, sterkte met je... Ja. Ik, ik hoor dat je een beetje... Hoorde jij dat ja, ook, Rob? En ja, ja nasaal, nasaal. Een beetje zaal. Dus uh, ja, je moet er dinsdag weer zijn. Want, uh, want ja, dan nee. is er weer een commissievergadering. Hè? Helemaal ja. goed, uh, Gert-Jan. Hartelijk bedankt voor je tijd. Ja, en oké. ik wens je nog een heel goed weekend. Dankjewel. Ja, jullie ook. Oké, okay, ja. hoi. Hoi hoi. hoi.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 Daar vloog ook eh, die Amerikaan door de lus, Ja, dat die... klopt, ja. Die, uh, die werd nou, omhoog dat, uh, de, ja door een raket of zo, ja. En al ja. die pianos en zo. Nou ja, goed, dat zal mensen allemaal weinig zeggen, Luik. maar dat is al heel lang geleden. Hey Willem, ja. uh, allereerst ook namens ZFM, van harte gefeliciteerd met je negende Don. Dankjewel. En jij mag even uitleggen wat nou precies de negende Don inhoudt? Nou, het is In het judo, het zo he? dan, Ja, ik zal het vertellen. Je krijgt de q graden q graden dat is tot en met de bruine band. Ja. En dan krijg je de zwarte band als eerste dam, tot en met vijfde dam. En daarna krijg je zesde, zevende, achtste dan. Dat is groot dit geblokt. En dan ga je over naar negen en tien. En dat is de rode band. Oké, okay. dus uh, dat heeft dan uh, die laatste uh, graden die hebben weinig meer te maken met je prestaties in, uh, op de judo-mat zelf, zeg maar.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 Wanneer ben jij begonnen in de schoolstraat? Uh, in uh, 57. 57, kun je kunt nagaan. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, en ik uh, ben van 56 ben ik geboren, dus ik was een jaar of vijf. Dus jij bent als tweejarige onder de lucht. Nou, stinger, niet als tweejarige, maar zeker als vier, vijfjarige. Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik heb in, in die uh, school maar één jaar gezeten. En toen moest ik eruit, dat werd gemeenschapshuis, dat werd ja. verbouwd. Ja. En toen kon ik een tuinzaal huren van Hotel Bodemerg aan de Hogeweg. Zuiderstraat, klopt, ja. ingang wat Zuiderstraat. Zuiderstraat, ja, daar heb ik ook nog gezeten. Ja, ja klopt, ja. klopt. Wat dus daar ben ik gekomen in 1958. Ja, nou ja, nee. dan ben ik dus in de Zuiderstraat geweest. Dan ben ik niet ja, in de school nee, geweest. Nee, dat begrijp ik, ja. ja, ja, ja. Nee, daar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 68, 68, 68. oké, okay, 68. Door burgemeester Nawijn. Ja, Nawen. En, en, en daarna heb je er 30 jaar gezeten volgens mij, hè, zoiets? Ja, ja, ja, tot, uh, tot zo'n beetje uh, 95. Ja, ja, toen werd het, toen werd het 95, verkocht ja. aan uh, Van de Geest, hè, de Arken Ja, Van de Geest, die, uh, die heeft hem van mij uh, oh. overgenomen. En, en, en nu is alles plat. Hoe kijk je ja. daar tegenaan? Er staan nu huizen...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 Okay, ik heb het Scorsa ja. laten bouwen. Oh, ja. En uh, we hadden de sauna, en we hadden volleyball, met beton, dames en ja, muziek, Robbix, ja, uh, oh. Juventus, uh, Jeugdjudo. Daar moest ik het vooral van hebben: van Jeugdjudo. Ja, Dat heb ik ook nog ja. gegeven in Heemstede. Oké, okay, maar. Ja. Als... ik ook centjes verdienen. Ja, ik dus in ja, Heemstede moet... heb ik ontzaggelijk veel uh, Jeugdjudo gehad. Oh, oké. Okay, ja.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 Dan is het einde oefening. Dan is het einde oefening, ja. oké. Okay. Hé, hey, ja. uh, uh, luister Willem, jij hebt uh, afgelopen zondag, dus die, uh, die uh, uh, zijn negende dan uh, in ontvangst genomen, in wijk bij duursteden. Hoe is dat, dat gegaan? Vond... Nou, uh, twee kleinzonen van mij en Hans Hoogendoor, die hebben mijn me dame toegereden. Uh -huh. En uh, daar ben ik uh, ontvangen met rolstoelen al.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 Gelukkig veel voor het judo. En vooral voor de breedte sport. Okay. Ja, ja, Goed. Dus kata's, weet je, noemen wij kata. Ja. Dat zijn allemaal vormen. Die kan je nog op latere leeftijd doen. Mm. Want niet iedereen is natuurlijk geschikt voor de top nee, judo-wedstrijden. Ja. Ja, ja, nou Rob uh, die hier zit. Uh, ja, teveel, ja maar... ik was ooit geschikt. maar. <laughs> <laughs> ja, er dus toch een mooie foto in de krant Dat jij... Uh,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 En dat is, aan ja, de zat hadden mij en ik neren Ja, begrijp ik, oké. Okay. Uh, nou goed, uh, wij hebben elkaar, ik denk, een uh, jaar geleden of zo, ook nog een keer gesproken hier. Want jij hebt ook veel gedaan, uh, dat ging over het carnaval. Want jij hebt ook heel veel carnaval. ja. carnaval, hè? Je, je, je bent vriend oh, okay, ja. geweest. Nou, ik kan daar het volgende over vertellen. Ik was lid van de soort tijd duistergas. Aha. Ja. En de soort tijd duistergas, die had... Een nieuwe Prince Carval nodig. Ja. En toen kwam Wim Kok naar me toe. Hij zei, jij komt uit het zuiden. Hij zei, misschien iets voor jou ik zeg nou ik, ik, ik zou dat niet weten ik zeg maar ik doe het wel nou dat, dat is een zand voor dat ik heb je maar, geweten jongen jongen ja. jongen ik weet niet hoeveel kogels we hadden maar ja. dan hadden ze kogels toch ik geloof dat we meer dan 25 kogels hadden en hij de broer met Bertus ja ja ja ja ja klopt heb ik ook nog ingezeten, gezeten het. <lacht> ja ja die, die dingen ja ja, ja. Hey. trek en ja. toen moest eigenlijk het circuit weg, weet je wel, in die tijd. Ja. ja, En toen had ik voor elkaar gemaakt. Ik weet niet hoeveel auto's, raceauto's en allerlei auto's. Oh, hebben op oh. een optocht gemaakt, jongen, op zaterdagmiddag. Leuk. Nou, daar is er nog geen boot van. <laughs> maar uh, ja, het is jammer dat het kon er wel niet meer is in Stamford, hè? Nou, moet je luisteren, het werd. Uh, het werd baldadig. Ja, toch wel? Ja. Ja, uh, ja. En. Uh, ook in het zuiden valt het niet meer mee hoor, in de bos, ja, een hele hoop zijde, hoor, tegenwoordig. Mensen die hebben drank of, of drugs of weet ik veel, dat ja, is van ja, ja, ja, niet ja. meer wat ze moeten doen. Ah, nee. nee, dat is waar, ja. ja. Nee, we, ja. We, wat dat betreft heb je wel een mooie tijd meegemaakt, Willem, toch? Ja, fantastische tijd. Ja. Je hebt het nog even uh, een beetje gevierd gisteren bij uh, Tommy, bij Café Anders. Dat was, ja. He, daar waren een paar goede vrienden van je en uh, ik mocht ook <laughs> heel even langskomen. Dat was wel even gezellig, hè? Ja, je weet, ik heb een vriendenclubje en uh, we ja. komen iedere vrijdag bij elkaar. Ja. Dus ik heb tegen die jongens gezegd, dan moet je luisteren, op die negen daar dan, dan bid ik een, een, een uh, drankje aan. Ja. En daar ja. waren uh, David Molenburg, de burgemeester. Ja. Die is geweest, hè? Oud-judo bij mij, ja. hè? Ja, ja, Hij ja. Bij ja. Mij met, met zijn broers en zijn hebben ze uh, judo uh, gehad ja, in Heemstede. Ja. <laughs> en zijn ouders die hadden ik ook privé zo hier in Zandvoort. Die kwamen ja, er in Zandvoort toe. Oh, wat grappig. En er waren hele, hele lieve, leuke mensen waren dat. Ah, toen. helemaal goed, helemaal oh. goed. Oh. En, uh, en, uh, en je drie zonen ja. waren er ook, hè? Ja. Je hebt drie zonen, ja. toch? Ja, Rob, Wim en Mark. Ja, inderdaad. Die waren ja. alle drie. Die waren er ja. alle drie, helemaal goed, helemaal ja. goed. En kleinkinderen ook nog, hè? Ja, ook. Ja, ook. leuk hoor. Dus uh, dat was wel even gezellig uh, gisteren.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 Ja. Door uh, Ken, -ken, -ken -om Dat is wel een goede zaak natuurlijk. Dat je, ja. niet, dat je niet helemaal naar Haarlem hoeft om... Uh, om uh, nee, nee, nee, nee. Toch? Ja, dat klopt. Ga je er wel eens kijken of niet? Nee, zeker? Nee, nee ik ben er <toss> nog nooit geweest. Ja, weet nee. je, is, ik ben zo afhankelijk van degene die ja, me helpt. Dat is ook waar, ja. Of, ja. Via ja. de rolstoel naar de garage. En dan, als ik eenmaal in mijn scootmobiel zit... Nou ja, dan kan ik alle kanten op. Dan kun je overal heen natuurlijk. Nee, en het is klopt. heel vervelend dat... Uh, nou ja, dat de benen het niet meer doen. Huh. Maar mijn kopie is nog goed gelukkig. Ja, dat kun je dat wel, zeggen, wel. Als je nou. al die jaartalen nog helemaal weet. dat ja. vind ik het gewoon heel knap, weet je. Ik bedoel, uh, 94 jaar. En voor ja. de rest gaat het lichamelijk ook redelijk dan. Nee, door die 94 jaar word je, word je negende dan. Want ja. anders had ik het nooit geworden. Het is <laughs> dus gewoon de leeftijd. En dan ja. zeggen: hey, nee, begrijp ik. die was uh, in uh, uh, 2001. Heeft die Amsterdam gekregen? Dat was al verschrikkelijk hoog. Ja. Die zijn nog uitschrijven door Geesink en Naula. Oké. Okay. Ja. In de stad Rotterdam. De sporten in het in ja, ja. daar. En, eh, uh, nou, dat was al heel wat. Ja, <lacht> begrijp ik, ja. En, en, en hoeveel, Nederlanders. hoeveel Nederlanders zijn, zijn er met negen er dan? Eh, uh, momenteel. Is stuk op vijf, hoogste vijf, oké. Okay. Nou ja, ja. Dan, dan ben je toch uh, mooie. Uh, geeft aan wat een, een mooie waardering. Ja, zeker ja, weten. Nee, dat geeft er zeker aan. Nou, ik hoop dat je de, uh, zeker de honderd haalt willen, dat gaat wel lukken, toch? Nou, uh, voor mijn vrouw uh, moet ik dat wel natuurlijk. Ja, uh, begrijp ik. Ja. Nee, dat begrijp ik. Ik ben al vier jaar getrouwd. Ja, Vrouwers, uh, ik ben in de echt verwonden door David Monenburg. Ja, ja, leuk hoor. Ja, dat, klopt. dat klopt. Hartstikke ja. leuk. Ja, nee, helemaal top. Ik heb gisteren ook de hand mogen schudden en uh, dat was heel leuk. Hé, hey, um, nou ja, nogmaals hartelijk dank Willem dat je even tijd voor ons vrijmaakt... Ja. En, ja, ik heb altijd tijd voor jullie op. Ja, dat weet ja, ik. We bellen, je, we bellen je volgende week weer. Nee, ja, je, maar. Mag <laughs> een, je mag wel een uurtje doorgaan, maar je krijgt je nieuws om 12 uur. Nou, ja, ik, heel goed. Ik denk, heel goed. Ik, denk, ik denk als het moet dat we zo een uur vol kunnen praten, denk ik. Uh, oh, toch? makkelijk. Man. Ja, lijkt me ook. Uh, nou, Willem, ja, uh, Willem. Do, doe rustig aan. Ook namens Rob. Ja. Uh, goed weekend. Ja. Leuk om even met je te hebben. Jojo. En tot ziens. Oké, okay, bedankt. Ja, Roy, in hoi, Ik braaf wat ze zeggen. Hou doe. Hou doe. Hou Dag. Goed. Uh, gaan we nog even wat muziek draaien tot 12 uur? Of is het bijna 12 uur? Voor het, het nieuws. 16. Nou ja, dan gaan dus, we gewoon uh, even Of uh, ja. Kondige mag ik jou hartelijk danken. Ja, jou, ja, ja. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.